Zijlstra zegt nu dat die studenten niets te verwijten valt. Zij mogen dus ook niet te dupe worden, zegt hij. De langstudeerboete kan oplopen tot 3000 euro. Een hoofdagent van het politiekorps Brabant Noord... heeft een voorwaardelijk ontslag gekregen met een proeftijd van één jaar. De reden is dat hij in september vorig jaar... ambulance-medewerkers bedreigde toen hij een familielid behandelde. Die behandeling was niet naar zijn zin. De hoofdagent was op dat moment niet in functie...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 Daar werden ze gebruikt voor het maken van valse persoonsbewijzen. Barteli, die er zelf nooit over heeft gesproken, overleed elf jaar geleden. Het Holocaust herinneringscentrum Yad Vashem in Israël onderzoekt het verhaal. Als het klopt, krijgt Barteli postuum de eretitel rechtvaardige onder de volken. Het weer in het zuiden toenemende bewolking. Morgenochtend in het zuidwesten wat buien. Smiddags overal droogt, wordt een graad of vijf.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 What to do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, E-Pizza. Are you ready? met deze heerlijke knaller, Funkin' Met en ja Funky is hij zeker, met Toasty Nutty Base echt lomen Ik denk dat je deze nog vaker hier gaat horen bij ziet. Wat een lekkere plaat. En alsof het nog niet genoeg is, de andere kant van deze EP is zo niet, ook erg lekker. Misschien dat hij vanavond nog langs komt. Je weet het allemaal nooit, hè? Maar dat gezegd hebben we. Zie het, twee uur lang drie uur lang, je gaat het meemaken zeggen we hier. Heel veel nieuwtjes, heel veel lekkere muziek. En ja, wat zijn die nieuwtjes dan onder andere? Nou, we gaan eens eventjes kijken, want de Fashion Week is begonnen. En ja, Miss Taylor, die gaat wat leuks doen. Ja, we zijn ook een beetje stout. En ja, wanneer? Zaterdag 11 februari. Oftewel, weer een leuk feestje. Zie het, weet wat het uh, losgaat. En ook met rauw gaat vanaf februari het avontuur weer verder... Dus ja, ik zeg gewoon hier lekker blijven luisteren. Naar nou, ja, zie je het op Siervem Zandvoort. Want wat hebben we nog meer? Nou, we hebben natuurlijk onze enige zie je het party. Kite. En ja, het einde van januari nadert en zo ook de leuke feestjes. daar komen er weer aan. Dus tien voor 10, de partykite. En ja, de tweede uur. We hebben weer een hele leuke mix vanavond. Namelijk, niemand minder dan Niels 360. Vanavond live in de studio gaat hij zijn kuntje weer vertonen. En ja. Als je twee weken geleden hebt geluisterd, dat deed hij niet, niet verkeerd, kunnen we wel zeggen. Vandaar dat hij is toegetreden tot het vaste DJ-team van See It. En ja, terugblikken tot vorige week. Toen heb je kunnen luisteren naar de kerstmix van Italiaanse DJ-producer Luca Lenta. Ja, dat deze jongen zijn reizende is vanuit Italië. Dat, dat betreft geen verdere woorden, maar... Ik kreeg gelijk weer in de mailbox een nieuw nummer van hem. Luca Lento en Caleb. King Arthur is de treknaam. En hou me in de gaten. Dit is Seat. Hou me hier op de 106,9 104.5. En natuurlijk via digitale televisiekanaal of overal in de wereld www.siewensalvoort.nl voor die livestream love, love alone. love, alone. Cause the I know but it's love, love alone. Cause the I, no I know my mama she gonna grieve. He said, "Count on help," what I'm bound to leave. It's love, it's love, it's love alone. Cause He got the money and he got the talk and the fancy walk and yes, the suit. New York, it's love, it's love, it's love alone. I, it's I know King Admiral's noble and great, but his love and more sent to it's love. His love is love alone, King King it's it's love. I know my mama is gonna grieve, he said, I cannot help, but I'm bound leave it's love. His love it's love alone, King And he got the money, and he got the clock, the wants, just to shoot New His love is love. love alone. It's love. It's love alone. Met King Arthur. Die hoort natuurlijk exclusief hier bij c op Jouw C-Wimp Zandvoort. En ja, mocht jij zijn guest mix van de afgelopen week uh, nog willen downloaden, leuk voor in de auto, ga dan even naar. Zijn Soundcloud. www.soundcloud.com en dan even een tikken Luca Lenta. En je komt er vanzelf wel tegen. En ja, dan gaan we door. In je beste kleren, want ja, Miss Taylor. Met de Amsterdam Fashion Week première. Op vrijdagavond, 27 januari oftewel gewoon of vanavond... ...vindt de première van Miss Taylor plaats in de Escape in Amsterdam. Miss Taylor is het openbare, openbare dance-event van de Amsterdam Fashion Week Downtown. De bezoekers worden meegenomen in de vintage lifestyle. Een avond waarin je mobiele telefoon uitstaat en je afgesloten bent van de buitenwereld. Een avond waarin je openstaat voor het hier en nu... Voor de mensen om je heen. Een avond waarin je feest in de puurste vorm. Turn off your television. Forget about your phone. Block off from the internet and put on your dancing shoes. Ja, Miss Taylor's artist. Om van Miss Taylor een knallend feest te maken. heeft Miss Taylor, artiesten uitgenodigd. Die weten wat feest in stijl is. Stephen Quaray, de officiële resident van het wereldmerk Het Candy. Warmt de avond op met de heerlijke en welbekende house sounds. Vervolgens presenteert een vriend van Miss Taylor, Johnny de Mol, zich aan het publiek. Hij is een reguliere verschijning op alle belangrijke primaires in binnen- en buitenland... ...en kan op Miss Taylor uiteraard niet ontbreken. Ja, op deze avond vol met unieke gebeurtenissen zal het vrouwelijke duo... ...When Harry Met Sally en Tess Is More iedereen verbazen met hun performance. Onuitsprekelijk sexy. Met beats en opzwepende sets en positieve energie belichamen zij de feel-good vibe... De talentvolle artiesten Audio Fox en Jazz van D sluiten de avond in stijl af met een knallend einde. Audio Fox draait regelmatig in de kroon wat naast de escape zit. En ja mocht je daar vanavond komen vanaf 11 uur de one and only DJ Raimundo. En dan natuurlijk het talent van Jazz van Die, werd al snel opgemerkt door Sunnier James en Ryan Marciano. Saxofonist Ace On Sex en MC Jolly Good ondersteunen deze avond de artiesten en geven de bezoekers een ultieme beleving. Ja, je kunt exclusief ook op het Vip Deck. Achter het publiek verschijnt een exclusieve Vip Deck waar de Rich en Famous zich zullen vermaken, zoals het een première betaamt. Zullen zij gevolgd worden door een nationale televisieploeg die de belevenissen deze avond zullen vastleggen? Wil je ook tussen de celebrities feesten en op televisie verschijnen? Ja, ik hoop niet dat je er dan nog te veel verheugt, want dan had je toch met het DJ Guide mee moeten doen aan de prijsvraag. Mochten je de winnaars willen zien. Nou, dan neem dan de gewone ingang. Dan ga je gewoon vanavond naar de Escape in Amsterdam. Want vanaf 11 uur is het daar feest. Tot aan 5 uur in de morgen. Ja, de reguliere tickets zijn nog vanaf 16 euro verkrijgbaar. En ja, de tickets zijn helaas uitverkocht. Wil je eens meer weten? Ga dan naar www.misttaylor.nl Ga door met nieuwe muziek. En dat doen we met de nieuwe track van Sander Kleineberg. Kijk En volgens mij word ik geroepen. Trip. En er natuurlijk de nieuwe Sander Berg. Kemmerkali. En ja, het is er alweer bijna tijd voor het nieuwe feestje van Stout. Zaterdag 11 februari 2012. In de 4 Reasons in Leiden. Ja, deze vijfde editie belooft wederom op alle fronten een spektakel te worden. Weer een perfecte reden voor jou om ergens naar uit te kijken in deze sombere wintermaanden. Wat je kunt verwachten van dit evenement, niets minder dan een mooie locatie. Sexy danseressen, een duo stripact en natuurlijk heerlijke muziek waar jij de hele avond van kunt geni staan genieten. DJ's als onder andere Koen Levens, wel bekend van Awakenings en Dance Valley. Uh, Tom Noah, wel bekend van Click en This Is Sick. En uh, First Lady, wel bekend van Next, zullen de revue passeren en jou het gehele feest verwinnen met de lekkerste en stoutste muziek. Dit alles om jou een topavond te doen beleven. Kortom een fantastische avond met geweldig entertainment. Die wordt verzorgd door het Leidse damesdispuut Jojo. Dus trek je stoute en vooral sexy schoenen aan. Koop een kaartje bij een Jojo. En kom 11 februari in een spannende outfit dansen in de 4 Reasons in Leiden. Kaartjes kosten slechts 6,50 euro in de voorverkoop. En zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Jojo's aan de deur. Kosten deze kaartjes namelijk 8 euro. De deuren gaan om 11 uur open en ja, wees er snel bij, want vol is vol. Stout, dit kun je niet weerstaan, zeggen we dan. Dit was een nieuwtje over stout. en dan hebben we toch ook slecht nieuws, want het nieuws bereikt ons dat de Club Panama per direct is gesloten. Dus alle feestjes die gepland stonden zullen voorlopig niet doorgaan. Er wordt wel gekeken of er een mogelijke doorstart is, maar voorals het nu uitziet, hebben we het helaas gehad. En wordt het zoeken naar een nieuwe club Gaan we weer door met wat positiefs Gewoon een lekkere Track van Chicane. Don't give up En als je denkt van nou gaat hij de original draaien Nee, speciaal van Norman DeRay En Elwin Myers hebben zijn privé Bootleg gekregen Knaller dus Dit is het. hou meer hier op de 106.9 En natuurlijk die 104.5 Nu Chicane. Houd. Rauw gaat vanaf februari het avontuur aan. Op vrijdag 3 februari vindt Rauw plaats in het business center van Parks tijdens Bungalup. De eerste editie van dit nu al legendarische winterfestival is al maanden uitverkocht. Lees de avonturen van de gelukkigen die een kaartje hebben over de Rauw blog. Rauw zal in trouw de maanden februari, maart en april overstaan. In mei zijn ze weer terug in de club aan de Wieboudstraat met onder andere Kassafelstein en Brodinski. We in de tussentijd geheime spannende zaken in Amsterdam. Tivoli blijft natuurlijk maandags de tweede zaterdag van de maand de tent op zijn kop blazen. Ja, op zaterdag 11 februari draait naast circusdirecteur Joost van Wellen de Engelse DJ en producer Riton. Deze ene helft van carte blanche heeft in de zomer de hele wereld rond en is na een stop weer volop als Riton aan het produceren en draaien. Verwacht super energieke muziek, de laatste innovatieve kwaliteitsbeukers en geheid vrolijk feest. Ja, live staat de nieuwe techno-electro-sensatie eh, Black Asteroid op het toneel. Black Asteroid is opgericht door motorlid Brian Black, die samenwerkt met onder andere Martin Core van Deep Edge Mode en alle trucs van het muziek produceren leerde van Prince zelf. Black Asteroid is simpel, maar vlijmscherp, lawaaiig en futuristisch. De nummers Engine 1 en Engine 2 waren de afgelopen zomer al klappers van je welste. Van Dave Clark en Chris Liebing tot Tommy Sunshine, Casalvelstein en Van Bellen. Alle zijn ze grote Black Asteroid fan. Ja, en van deze rauwe party gaan we door met nieuwe muziek. En nieuwe muziek hebben we gekregen van niemand minder dan Alistair Elbert. En hij heeft weer een hele leuke bootleg gemaakt. samen met Bellatrix van Mike Snow's Devil's War. Doordat meer, wij zie je het. De planeet hier is zo sharp in de kar. De licht van op de hitte zon. Van hey Muziek. Met CD-release, extra lange radio-show en Faces in de Westerunie. Een groot verjaardagsfeestje bij, de, bij Rocket in de Westerunie. Een extra lange uitzending en een CD-release. Aankomend weekend staat in het teken van Hey Muziek. Het programma van Michel de Heij of Fresh FM. Ja, de release van de mix-cd 5 Years Hey Music is de bekroning op het vijfjarige programma van Michel de Heij op Fresh FM. Na het vierjarige festijn werd besloten om de lust van extra bijzonder te maken. Dus buiten superfeesten superfeest ook een mix-cd vol betreks van Michel. Zijn favoriete artiesten die de afgelopen jaren voorbij kwamen in het programma zoals Rodriguez Jr., Secret Cinema, Gert, Joris Voorn, Warren Fellow, Tron, Steve Rachmat en Gregor Treasure en vele anderen. Maar buiten de gevestigde namen ook veel nieuw talent dat voor het eerst op de radio te beluisteren waren via Hey Music. Oh, bijvoorbeeld Egbert, Thaas van der Voorde, Floris Rechvoort, welbekend van Rauwkos, Pouten de Moor, Mulder en Klankarbeid. De cd geeft perfect weer wat er elke vrijdag te beluisteren valt in Hey Music. De juiste muziek om je weekend mee op te starten. Ja, wil u meer informatie? Ga dan naar www.newsdigital.be ja, En ja, Rocket presents 5 Years of Hey Music in samenwerking met Fresh FM. Ja, dit vijfjarige jubileum wordt aanstaande zaterdag groots gevierd bij Rocket in de Westerunie. Michel heeft vijf gastdj's uitgenodigd voor een muzikale invulling. Ja, De timetable is al volgt. Vanaf 11 uur tot half 1 staat er Bas Amro. Daarna klankarbeid... Van 1 tot 2 staat er Wouter Noornemoor. En van 2 tot half 3. Half 3 Floor dus. Uh, en om half 3 tot 4. Michel de Heij. En tot slot als afsluiter Warren Fellow. Ja, op maandag, op vrijdagavond 27 januari is de pre-party op de radio... ...met een extra lange uitzending van Hey Music. Er wordt dan terugkijken naar de afgelopen vijf jaar. Naast de vele gasten zijn er ook de gastartiesten en dj's... ...die Hey Music de afgelopen jaren support hebben gegeven en gekregen. Uitgenodigd om er net als vorig jaar een memorabele radioshow van te maken. Ja, dus Rockets in de Westerunie in Amsterdam. Het begint vanaf 11 uur en de line-up, je hebt het al gehoord... Zo, door met nieuwe muziek. En dat doen we met Aaron Smith. Met dancing. Je hebt hem vorige week ook al gehoord, maar... Hij blijft een kn knaller van de plaat. En hij doet het ook al erg goed in de charts. Hij is uit op Mix Recording. Het label van Layback Luke. En ja, laat dit nou ook net de Layback Luke remix zijn. Dit is See It. Met zometeen na de klok van 10, Niels 360 in de mix. But baby, you on my mind, uh, and I don't know why, yeah. But the feeling is fine. Can't you see, yeah, uh, honey? You are fun. Dat we aan de dansen zijn op deze remix van Blake Back Look. Van Aaron Smith natuurlijk. En ik zie hier ook een mailtje binnenkomen van Ricardo. En Ricardo zegt: Wat een gave platen zitten er vanavond weer in je set. Wat gaat het vanavond worden? Met de set van Niels 360. Ik zeg: Na nou die klok van 10 uur komt het gewoon voorbij. En dan kun je lekker luisteren. Ik verwacht een beetje een techie set. Dus ga ons zeker hier naar die klok van 10. Ja, je hebt er recht op. The one and only Seed Party Guide. En ik heb hem hier voor je klaarstaan. Waar kun je dit weekend heen? Nou, om te beginnen vanavond zie je een naar Carnaval in Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en om 5 uur sluiten de deuren. Kaarten zijn 15 euro in de voorverkopen en aan de deur. Ja, ze zijn mooi 17,5 euro ben je kwijt in deze kaarten. Je kunt ze alvast kopen via Paylogic. Dan wil je natuurlijk ook graag weten wat die line-up is. In Air 1 staat Shonky, Dan Kanazia, Rick Woldering en Ben Komor. In Air 2 kun je verwachten Specker, Minor One en Radiosus en Latelier. Ja, en eerder vanavond hoorde je het al. Vanavond kun je terug Miss Taylor en de Amsterdam Fashion Week première. In de escape in Amsterdam voor 16 euro... Exclusief V. Ben je welkom? Verwacht House Deep House Progressive en Club met Stephen Quarry. Johnny de Mol, bon, Gwen Harry met Sally en Tessie Moore. Jess van die, Audio Fox en het wordt gesupported bij MC Jolly Good en Ace on Sex. Ja, dan kun je ook naar de Fresh Cotton 10 Years Party. In de west in Amsterdam. Kaarten kosten 15 euro. Exclusief V. En de line-up dan van deze avond. Jiggy J en Sticks and Wine... Mr. Polska en Friends... Gomez, Speciaal voor Ramon... Face DJ Ruud... Hensel en Disco Nova... Snelle Jelle en Juvenile En Raviek... Er is ook nog een surprise act van de Hundreds... MC Aquasi... En in de beste liefde vind je... Evis Valerie Zeno... Lafrike Zon Systeem... Floor Dirk en ik... Flamboyants DJ Crew... Dan gaan we naar de zaterdagavond... Ja... In Club Anno op de Grote Markt in Almere staat daar Funkadelic. Kaarten zijn slechts 10 euro exclusief V. En verwacht, ja House Funk en Latin en de dresscode is Funky. De minimale leeftijd is wel 21 jaar. En ja, die line up Nenna Shermanology Live, Pascal Moreno en Tyron Campbell, Quintino, Michael Mendoza en Dimitri Nikita Live. Dan is er ook nog Sexy Entertainment en dat wordt door We Rock Entertainment. Je kunt ook nou, gezellig gaan naar Tropical Danny Presents. De jeugd van tegenwoordig in Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur. Ben je voor 20 euro, ben je helemaal binnen. Kaarten zijn te koop via de Paylogic. En ja, wie staat er in de line-up? Het kan niet anders. De jeugd van tegenwoordig. Tropical Danny. Je kent hem nog niet van toppertje. Mr. Wicks. Cream. En daar is hij weer. je Ruud. Hij gaat goed. En het wordt gehost bij Mr. Simpson. Zoals elke zaterdagavond kun je ook naar het feestje in de escape. Brainwash. Ja, daar staat onze Sanfordse hero, DJ Raimundo. en vriend van de show natuurlijk. Jazz van D, Miss Bunty, Cassie Cass on Percussion en in de Eclectic deluxe Danny Canova. Tot slot het laatste feestje, Miss Wu in de Jimmy Who in de Korte Lijsse Dwarstraat in Amsterdam. Prijs is 15 euro en ja, daar staat Riss Sound System, Claire en Sheila Hill. Dit was de Party Guide voor deze week. Zometeen! Staat hier helemaal voor je klaar. In de mix. Niels 360. Nu eerst. Sean A. -Loss. CJ Stone. Freak out. Dit is hier. Ja 106.9. 104.5. En natuurlijk ook live. Via www.is. Cfmsomfort.nl. Die livestream. I'm alone, the last one, I'm the last one, I'm the last one, I'm the last one, I'm the last one,